Het dodental door het instorten van een hangbrug in het westen van India... is opgelopen tot 68, melden Indiase autoriteiten. Honderden mensen zijn in de rivier terechtgekomen. Een onbekend aantal is zwaar gewond geraakt. Er waren op het moment van instorten zo'n 400 mensen op de kabelbrug boven de rivier. Die was net weer opengesteld naar werkzaamheden. Het is niet duidelijk waardoor de brug kon instorten. Vermoedelijk kon hij het gewicht niet aan van het aantal mensen dat erop liep. En over 2,5 uur, over 2 uur al, sluiten in Brazilië de stembureaus... voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De laatste peilingen lieten een nek-aan-nek-race zien... tussen de rechtse president Bolsonaro en de linkse oud-president Lula. Bij de eerste ronde van de verkiezingen... kreeg Lula iets meer stemmen dan Bolsonaro. En het weer. Vanuit het Westen meer bewolking. Maar het blijft droog bij 8 tot 12 graden vannacht. Morgenochtend eerst hier en daar wat mist. En in het zuidoosten mogelijk een bui. Morgen weer rustig herfstweer. Dan wordt het 16 tot 18 graden. Vanaf dinsdag ook periode met regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Met nu. Jouw keuze. ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens. in de 61ste editie van Typisch Lammens. En we zijn weer helemaal compleet. Benno achter de techniek. En mijn weeshondje loopt Pepper uit Roemenië aan mijn voeten. Een verse kop koffie en ik heb er weer zin in een show vol hits vandaag... en vol gouden oude en een paar nieuwe. We begonnen met Stevie Wonder en Never Had A Dream Come True... en dromen die nooit uitgekomen zijn dus. En Gerard Cox die blik terug op het jaar 1948, zo vlak na de oorlog... toen geluk nog heel gewoon was.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 Totdat vader zei vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten op het behang, maar niet echt van binnen binnenpam. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, maar moeder breidt een warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos Daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt Carrière gemaakt Heel die pannenboeken smaak vergeten En Nederland Er is onderdrees Van die blanke schoen Die won viermaal goud in Londen Als je jokte was dat zonde De legpuzzel was klaar In dat derde vredesjaar Toen was gelukt schooltas bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken Voor zover je zonder plichtsbesef je leven leeft, je leven leeg.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 dat vader zei, vooruit naar bed Dan kregen we een kruid mee. gezichten op het behang Maar niet echt van binnen van. Toen was geluk heel gewoon Toen was geluk heel gewoon Dat heeft hij toch schitterende nummers gemaakt, hè? Zoals het is weer voorbij die mooie zomer. En toen was geluk nog heel gewoon. Met die mooie zin erin. Gezichten op het behang. Maar niet echt van binnen bang. Schitterend, hoe bedenk je het? We gaan naar... Norman Smith, dat was een niet zo'n kleine platenproducer, een hele grote, die stond aan het begin van de Beatles, aan de wieg van de Beatles. Hij veranderde zijn naam van Norman Smith in Hurricane Smith en dacht, ik ga nou eens zelf platen maken en zie. Hij maakte enkele grote hits, hij scoorde onder andere, hoe was het? Ja, Herinner u zich deze dag. came Schmidt. <laughs> We gaan nu naar iets bijzonders toe. Lou Christie, geboren als Alfredo Sacco trouwens... is een Amerikaanse zanger en songwriter... bekend van verschillende pop-rock-hits in de jaren 60, waaronder zijn Amerikaanse grote hit Lightning Strikes uit 1966... en een Britse nummer 2 I'm Gonna Make You Mine uit 1969. Maar met het volgende liedje wat ik ga draaien van hem... van Lou Christie is iets bijzonders aan de hand. Helen Doorder uit Amsterdam die was al jaren op zoek... Naar dat liedje. Ze kende alleen de melodie. En ze wist maar niet wat het was. En hoe ze aan de tekst enzovoorts kon komen. En toen vroeg ze het aan bekende platenproducers. Ze zong het een beetje voor. Maar niemand die haar op weg kon helpen. En wat gebeurde er? Vorige week belandde ze op de site waarop alle podcasts van mij staan. Hoe heet die site, Benno? Peaceful, Radio. Peaceful Radio. Puntinfo. Puntinfo. En als je daar op klikt, dan krijg je dus alle podcasts, zoals dat heet, van mijn shows. Nou, er staan er hoeveel op nu? 24. 24. Nou, wat zegt Helen tegen me? Ik klikte zomaar één van die shows aan. En die begon meteen, direct, met dat nummer waar ik al zo lang naar zocht. Een zucht van verlichting. En, en het heet She Sold Me Magic. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dus echt een liedje vol magie. Speciaal voor Helen. Nee. Voor Helen, die lieve Helen uit Amsterdam, schat van een vrouw. Een liedje vol magie, dat is echt heel wonderlijk. Ze klikt zomaar bij uh, peacefulradio.info, tik ze een van mijn shows aan... en die begint meteen als kop met dit nummer. She Sold me magic. Karsu, er is iets bijzonders mee in de hand. U kent hè, dat meisje met die... Uh, uh, uh, wat is het nou? Het uh, Turkse achtergrond. Ze is onlangs namelijk ten huwelijk gevraagd, deze beeldschone vrouw. Ja. En we kennen haar verhalen. Ze is een kind van Turkse restauranteigenaars in de Amsterdamse Pijp... die hun zaak verkochten om zich helemaal te wijden... aan de zangcarrière van Lief. En met succes over de hele wereld treedt ze nu al op. We gaan luisteren naar Until I Do. In haar geval dus I Do als antwoord op het huwelijk Dit tip van Ger. the chance to slow you down. You're writing our song too fast. Give me the chance to come around. I will be yours at last. was Louis Allen Reed. En hij nam de naam Lou Reed aan. En hij is alweer overleden... 27 oktober 2013... de Amerikaanse muzikus en zanger. Hij was samen met John Cale het gezicht van de invloedrijke band... The Velvet Underground. En als uh, gitarist was hij ook erg invloedrijk. Hij maakte veel gebruik van distortion... en alternatieve stemmingen. Hij was een van de eerste die zongen over onderwerpen als sadomasochisme travestie in Sister Ray en transseksualiteit in Lady Codiva's Godiva's Operation, weet je wel. In 1970 nam Lou Reed afscheid van de Velvet Underground en startte hij een solo carrière. We gaan nu luisteren naar een heel erg relaxed nummertje van hem draai ik speciaal voor Frederik en Ruud in Haarlem. Want uh, op hun huwelijk werd dit nummer gedraaid. Dat paste bij The Perfect Day. Oh, lekker chillen met Ger. Chill of niet, Benno? Hartstikke chill. Pepper slaapt op een voet. Zou dat iets met het liedje te maken hebben? Dit is mooi, hè? Lou Reed. Een, uh, even een rustprogramma. Een rustitem in dit programma. We gaan naar de Kings. Een Engelse rockgroep, opgericht in 1963, meen ik, met singer-songwriter Ray Davies. Zijn broer, lead en zanger Dave Davies. En bassist Peter Kwijven. Grave, een rare naam. De nummers uit hun beginperiode waren toonaangevend voor de rock en roll in het midden van de jaren zestig. En albums vlogen de toonbank over, zoals Face to Face. En wij gaan draaien naar het bekende nummer: The King's and Dedicated Follower of Fashion. They seek him here. They seek him there.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 All the latest fancy trends But she's a dedicated follower of fashion Oh yes he is, oh yes he is Oh yes he is, oh yes he is, oh, yes he is. He thinks she is a flower to be looked at And when he pulls his frilly nylon And it's right raked-up takes, he feels a One week he's in polka dots, the next week he's in stripes. But he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnaby. Yeah. <laughs> De hit in de midden van de jaren 60 van de Kings. En we gaan weer naar de jaren 60 En weer in midden van de jaren 60 met de mama's en de papa's. Dat was een toonaangevende Amerikaanse zanggroep. Uit het midden van de jaren zestig samen met de Beats Boys en de Birds... behoorde die groep tot de weinige Amerikaanse bands die succes hadden. Want toen was namelijk de Britse invasie in de gang. Alles kwam uit Engeland na de Beatles. Alle grote hits en toch scoorden ze. Ze bestonden uit John Phillips... Cass Elliot, dat was die tamelijk gezette dame. Mama Kes genoemd, liefkozend, was heel populair. Danny Dotterty en Michelle Phillips, dat hele mooie, slanke meisje. Gek genoeg werd Mama Kes, het meest populair. Ze vormden uh, deze groep, de mamas en de papas... nadat ze eerst een volkgroep hadden opgericht. Maar daar faalden ze in en ze hadden al direct een reuzachtige hit... met California Dreaming. White is Shade of pale, maar het bekende Hamburg, oftewel het slappe hoedje, dat is een herenhoed in Hamburg, en die kun je beter afdoen, want je jas is te lang, zingen ze enzovoorts, een geheimzinnige tekst. Het was een echte genre, progressieve rock, en de band was in de loop der tijd veelvuldig gewijzigd qua personeel. De enige constante leden zijn zangerpianist Carrie Broker, met het bekende stemgeluid en de tekstschrijver Keith Ritz. In 1967 begonnen ze al, we gaan naar de The Beast Boys, de, ook een Amerikaanse band, die in 1961 werd opgericht door de twee broers Brian Wilson, Dennis Wilson, en drie broers en Carl Wilson. En we luisteren naar Good Vibrations. I, I love the colorful clothes And the way the sunlight plays upon her head The wind that a perfume through the air. I'm picking up good vibrations.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 Wilson, zal ik maar zeggen. We gaan naar Cornelis Vreeswijk, die is alweer een tijd overleden. In 1987 is die overleden. Bekende zanger en liedjeschrijver. In Nederland was hij trouwens niet zo heel bekend. Hij werd wel uh, uh, bekend door het liedje De Nozen en de Non. En dat gaf nogal wat opschudding hier in Nederland. De Nozen die een verhouding met de Non had. Maar hij woonde in zijn jeugd in Zweden. En daar werd hij een icoon in de popcultuur en muziekgeschiedenis. We draaien het mooie Veronica. En dat kennen we ook van de zenderwisseling van Veronica van 192 naar 538. Dan zoom die Veronica van 192 naar 538. Dat was de golflengte wisseling van de zeezender Veronica. Maar hier het origineel. Cornelis Vreeswijk en Veronica. Veronica, Veronica blauwe hoed, je liefste is gaan zoeken, maar zoekt jouw lief wel goed, jouw liefste is verdwenen, misschien zie je hem weer in de morgen. Zij vaarwel, maar s'avonds in het donker, dan komen tranen snel, dan ben je eens zo droevig. Misschien is hij weer terug in de morgen. Parasol. Je liefste is verdwenen Je huilt je zakdoek vol Ach, laat hem rustig varen En zoek een ander uit In de morgen Blijft desondanks Veronica nog grauw, en als je nog blijft denken, waar zit die jongen nou? Kom, Pieker dan niet langer, en zoek hem haast de hoop in de morgen. Veronica, Veronica.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 Zeggelijk het stemgeluid van Cornelis Vreeswijk, die in Zweden een soort godheid werd. De Supremes-mensen waren jarenlang hot van 1959 tot moet je nagaan 1977 was deze damespopgroep een hit bij het grote publiek. De groep was een van de boegbeelden van het zogenaamde Motown-geluid. U kent het, die platenmaatschappij Motown in de jaren 60. Veel commercieel succes. In de jaren 1965 tot 1969 behoorden ze tot de populairste muziekgroepen in Amerika en Europa, samen met de Temptations, de Four Tops en Marta en de Vandella's en andere zwarte popgroepen... leverden ze een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde doorbraak... van die zogenaamde afro-Amerikaanse ritme- en bluesmuziek. We gaan naar de Supremes. Nog, nog, nog, nog, nog. <lacht> ja, dan wil het ook een keer zeggen. Het is altijd Lex Harding. Waarom ik zelf niet. We gaan naar Ramses Shaffi. Die heette in zijn jeugd Didi Snellen. Hij was geadopteerde zoon van professor Snellen uit Oegstgeest. En later vond hij zijn vader in Parijs. En ik weet nog goed dat Ramses me vertelde dat zijn vader zei... Maar u, u bent mij. U bent mij. Zo leken ze op me. Kaar. Ramses Jaffi, mijn stapvriend uit Amsterdam. In een hele wilde tijd, kan ik u wel zeggen. En dit is een typisch Ramses nummertje. Zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.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 En bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk. En bewonder.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 Lied, zo zijn we niet geboren. Lammend? Nee, daar is ook niks joh. Reinhard May. Reinhard Friedrich May heet hij eigenlijk. Een Duitse zanger, en liedjeschrijver in Nederland en België. Vooral bekend geworden door Als de Dag van Toen, weet u wel. En uber den Wolken en Goedenacht Freude. En Goedenacht Freude was het refrein van. Uh, nou, sinds 1976 al. Vanaf de herkenningsmelodie was dat van het Nederlandse radioprogramma met het oog op morgen. De single Goedenacht Freude bereikte als hoogste positie de 14e plek in 1974, maar het Nederlandstalige Als de Dag van Toen bereikte in 1975 de tweede plaats van zowel de top 40 als de nationale hitparade. Ik interviewde hem toen, het was een hele bescheiden, aardige Duitse. Reinhard Maai, Als de Dag van Toen. Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien een er een bewuste traan, Want toch steeds weer is een dag zonder haar Een verloren dag met stil verlangen naar, Weer een dag als toen waarop ze zei Jij bent mijn leven, staan mijn zoon En wat, wat er ook gebeuren mag Ik hou nog meer van jou Als toen die dag Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe volg heen, was de weg die voor ons lag, een weg waarvan je soms terend niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde de zon. Ik tel de dagen die sinds verstreken, verstrekken, allang niet meer op de vingers van mijn hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beid verblikken. Après tant de temps Je t'aime aujourd'hui à la fois lucide et tout ébloui Et un jour sans toi reste un jour perdu Comme un jour où je n'aurais pas vécu Après tant de temps, ton nom est toujours Le seul synonyme pour dire amour Et si quelque chose a changé vraiment je t'aime encore plus après tant de temps J'ai si souvent essayé de t'apprendre Comme on apprend un livre, comme on apprend ses leçons Mais chaque fois que j'ai cru te comprendre Un mot t'a suffi pour tout remettre en question J'ai si souvent essayé de prédire Tes réactions, tes réponses, tes rires, tais et moi, mais chaque fois que j'ai cru te l'écrire, je te voyais encore pour la première fois. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiser nur und bewusster noch, und immer noch ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Die voor jouw tijd is nog immer voort. Het geluk komt En zo gaat het nu maar door in verschillende talen. Dat is een hele gekke uitvoering, Benno, die we hadden. Een uh, niet zo bekende uitvoering als de dag van toen, Reinhard mij Even op de klok kijken. Mensen, de tijd schiet als een paddenstoel weg, zou ik zeggen. Zo snel de grond uit. Uh, we gaan alweer afscheid nemen. Het was hartstikke gezellig, ook Bedankt. Mijn hondje, dat ga ik uitlaten, Pepper. En wat mij betreft, tot volgende week. En we eindigen met de grote hit, de nummer één hit... All Over the World van Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer. Tot volgende week.